Minister Clinton heeft de Pakistanen juist bedankt voor hun hulp... bij de opsporing van Bin Laden. De Al-Qaeda-leider werd afgelopen nacht door Amerikaanse commando's doodgeschoten... in een ommuurde villa in Pakistan. Volgens het Witte Huis verschool hij zich tijdens het vuurgevecht... achter een van zijn vrouwen, die ook omkwam. Het DNA-onderzoek is gebleken dat het inderdaad om Bin Laden ging. Er zijn foto's van zijn lichaam, maar het Witte Huis zou nog twijfelen... over publicatie ervan, omdat de beelden gruwelijk zijn. Bin Laden heeft volgens de Amerikanen een islamitische ceremonie gekregen... voordat hij een zeemansgraf kreeg. Zijn lichaam zou op een Amerikaans vliegdekschip door moslims zijn gewassen... en er zouden islamitische teksten zijn uitgesproken. Daarna werd het lichaam overboord gezet, aldus het Pentagon. Premier Rutte heeft president Obama een schriftelijke felicitatie gestuurd... naar aanleiding van de Amerikaanse actie tegen Bin Laden. Hij prijst de moed en vastberadenheid van degenen die erbij betrokken waren...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 Autofabrikant Saab wil de productie binnen een week weer opstarten. Ruim 3,5 week kon Saab, eigendom van het Nederlandse spijker, geen auto's maken... omdat leveranciers weigerden onderdelen te leveren. Saab had die leveranciers al lange tijd niet betaald. Het bedrijf krijgt een lening van 30 miljoen euro van een Fins investeringsfonds... en vraagt een bijna net zo grote lening aan bij de Europese investeringsbank. Met die leningen op zak moet het volgens spijk, spijker Topman Muller lukken om de productie binnen een week weer op te starten. Bovendien zou een autofabrikant uit China geld willen steken in Saab. Op een persconferentie morgen in Peking worden de details bekendgemaakt van wat Saab noemt een strategisch partnerschap. Het ministerie van Sociale Zaken en de uitkeringsinstantie UWV... gaan tuinders helpen om seizoenswerkers te vinden. Minister Kamp wil na 1 juli geen werkvergunningen meer afgeven... aan Roemenen en Bulgaren. Maar de tuinders zeggen dat ze geen andere werknemers kunnen vinden. Het ministerie en het UWV gaan nu zoeken naar Nederlandse werklozen... of werknemers uit Schengenlanden. Amsterdam treft woensdagavond extra veiligheidsmaatregelen op de Dam... naar aanleiding van de paniek bij de dodenherdenking van vorig jaar...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 De man die de paniek vorig jaar veroorzaakte, zit overigens vast. Hij wordt verdacht van diefstal. In Libië is de omgekomen zoon van kolonel Gaddafi begraven. Hij kwam zaterdag om bij een luchtaanval van de NAVO. samen met drie kleinkinderen van Gaddafi. Zo'n 2000 aanhangers van Gaddafi riepen bij de begrafenis dat ze de doden zouden wreken. Gaddafi zelf was er niet bij. Rotterdam heeft sinds vandaag een Koen-Moulijnweg. Daarvoor is de Marathonweg omgedoopt. Burgemeester Abu Talib onthulde vanmiddag het straatnaambord... met de naam van de oud linksbuiten van Feyenoord. Dat gebeurde in aanwezigheid van de weduwe van Koen Molijn. De voetballer overleed op 4 januari van dit jaar. Het weer, het wordt een heldere nacht met minima van 5 graden aan zee... en net iets boven nul in het oosten, met kans op vorst aan de grond... Morgen is het opnieuw zonnig, het wordt 12 graden op de Wadden tot 15 in Limburg. Woensdag blijft het fris met een kleine kans op een bui. Daarna weer volop zon met maxima oplopen tot 20 graden in het weekend. Dit was het NOS Journaal. Bij Kia zijn we gek op het getal 7. Daarom zijn er nu de Kia Venga 7 en de Seed 7.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 Ja, dat is het... De Nederlandse televisie bestaat 60 jaar. En daarom zijn wij op zoek naar programma's die in uw geheugen zijn blijven kleven. Daar gaat de weddenschap nu Doe mee. En breng uw stem uit op www.tvkanon.nl Dank u wel. Het wordt zo meteen lekker slapen en morgen gezond weer op. Dit is Radio 1.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 is met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten... van Radio en TV, de krant van morgen... en de ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 8 graden. Binnen zit Eva Jinek. Goedenavond. Gemengde gevoelens over de dood van Osama Bin Laden... heb ik niet. Net als een ieder vind ik het een prettige gedachte... dat hij niet meer leeft. Maar één gedachte laat zich niet zo netjes... opbergen in mijn hoofd. De mededeling dat de gouden tip... die naar Osama leidde rechtstreeks uit Guantanamo Bay kwam. De gevangenis waar niemand trots op is. De gevangenis die zelfs Obama niet kon sluiten. Als er geen Guantanamo Bay was geweest... had Osama hoogstwaarschijnlijk nog geleefd. Toch nog gemengde gevoelens op een dag... dat het nieuws ogenschijnlijk overzichtelijk is. Osama bin Laden dood. Your heart van Jack Johnson. Dames en heren, goedenavond en welkom bij het Ogenmorgen op, op deze historische dag. Hij zat niet in een grot en ook niet in een gat in de grond. Osama Bin Laden is door de Amerikanen doodgeschoten in een kapitale extra beveiligde villa... in een stad niet ver van de Pakistaanse hoofdstad Islamabad. Tien jaar lang is er naastig naar hem gezocht. Maar nu hij gevonden is, is het allemaal wonderlijk snel gegaan. Een handjevol Amerikaanse Navy SEALs, drie kwartier schieten... een DNA-test en een zeemansgraf en justice has been done. Het recht heeft gezegevierd in de woorden van president Obama. Hoe kijkt de wereld tegen de dood van Osama aan? Hoe kon de Pakistanse regering niet weten waar Osama was? Wat is Al-Qaeda zonder hun leider? En moeten we vergeldingsacties vrezen? Een paar van de vele vragen die de dood van de meest gezochte terrorist ter wereld oproepen. En we bespreken dit allemaal vanavond met de volgende gasten. Naida Aurangzeb, journalist en programmamaker, werd geboren in Abbottabad in Pakistan... maar woont sinds haar derde in Nederland. Het huis waar Osama Bin Laden vannacht werd gedood... staat op zo'n 20 minuten rijden van haar ouderlijk huis in Pakistan. En ook bij ons is Midden-Oosten-deskundige Bertus Hendricks die alle ontwikkelingen in de Arabische wereld op de voet volgt en vanuit Washington correspondent Ron Linker. Deze gast het komende uur, maar nu eerst een overzicht van het belangrijkste nieuws van vandaag in de kranten van morgen. Maandag 2 mei. This is CNN breaking news. The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of al-Qaeda. Ondanks de 25 miljoen dollar die er op zijn hoofd stond... duurde het bijna 10 jaar voordat de Amerikanen de leider van El-Kaarda te pakken kregen. Ik weet dat er een paar zijn die wachten dat dit dag nooit zou komen. Maar laten we ons ervaringen. Dit is Amerika. Het is één uur afgelopen nacht. Vier Amerikaanse helikopters vliegen naar deze villa. Het is niet zoals je had verwacht in de raken of de gebieden van Pakistan. Maar de stad... Of Bij aankomst worden ze beschoten door de gewapende beveiligers van Osama Bin Laden. Na een vijfbeleid hebben ze Osama Bin Laden gekozen en zijn kustig van zijn kerk. Het was een klein groep eerst, maar als de nieuws sprede, hadden duizenden op het White House in Washington, En wel als Ground Zero in New York, om het einde van de wereld's meest geweldige man te voeren. Ik kon niet meer prouder zijn. Het is been a long jaar. years. It's amazing. It's like tonight. There is no more ground zero. This is the World Trade Center. De Amerikanen beschikken over uh, DNA-materiaal van zijn moeder, de moeder van Bin Laden. Dat hebben ze dus kunnen vergelijken. Ze hebben zijn lichaam namelijk in zee gegooid. Waarom? Omdat de Amerikanen absoluut niet willen dat zijn graf een soort bedevaart oord wordt. En ook uit de rest van de wereld stromen de reacties op de dood van Bin Laden binnen. Die zijn overwegend positief. Maar er zijn ook afkeurende reacties. Saudi-Arabië, Jemen, Marokko, Jordani hebben wat geroepen. Die zeiden allemaal dat het dood van Osama Biladen een behoorlijke klap betekent voor allerlei terreurorganisaties. I would like to congratulate the US forces who carried out this brave action. I'd like to thank President Obama. This het is jammer dat, dat de man nooit echt berecht is. De vraag is wel of een dode terrorist als martelaar. niet net zoveel inspiratie kan uitoefenen op volgelingen. dan een terrorist die leeft. Maar laten we onszelf niets wijsmaken. Daarmee is de dreiging van terrorisme natuurlijk nog niet verdwenen. De Arabische lentes. dat het jihadisme er een hele grote concurrent bij heeft gekregen. namelijk de zelfbewuste jonge burger. die niets van Al-Qaeda moet hebben. Dus voor Nederland denk ik geen extra reden nu om om maatregelen te nemen waar we onze veiligheidsdiensten zijn altijd alert. Ja, het nieuws zorgde meteen ook voor flink wat reacties... ook bij presentatoren die eigenlijk objectief zouden moeten zijn. Bin Laden is dead. Multiple sources. Osama bin Laden is dead. Happy days. Happy days, everybody. Obama speaking from the East Room of the White House... telling the nation and the world... President Obama is in fact dead. It was a US-led strategic... I'm sorry, Osama bin Laden. Osama! Hey, hey, hey, Dat was nieuws vandaag op radio en tv. En uh, mijn collega Mariel Hageman heeft de kranten van morgen alvast gelezen voor ons. Ja, de krant zit op dit moment nog heel hard aan het werk met verhalen... na aanleiding van de dood van Bin Laden. Veel commentaren zijn al wel klaar. Zoals dat van de Telegraaf. De krant wint er geen doekjes om. De uitschakeling van Osama Bin Laden is een triomf. Bijna tien jaar na de aanslagen van 11 september... is de wereld eindelijk verlost van de meedogenloze massamoordenaar. Bin Laden was een gezworen vijand van het West... en een gevaar voor de hele wereld. Zijn dood is volgens de Telegraaf een ultieme vorm van gerechtigheid. Trouw verwacht dat de uitschakeling van Bin Laden... een herstel van zelfvertrouwen in de VS teweeg zal brengen. De gewonde supermacht bewijst, hoe laat ook... te kunnen afrekenen met zijn brutaalste uitdager. Maar de krant heeft ook een waarschuwing in petto. Hoezeer de dood van Bin Laden van psychologische betekenis is... het is niet de onthoofding van Al-Qaeda... laat staan van het fundamentalistische moslimterrorisme. Het hoofd van Osama Bin Laden was een heel duur hoofd. Spits probeert een kostenbatenanalyse te maken van de klopjacht die heeft tot nu toe naar schatting 1200 miljard dollar gekost. Het merendeel komt voor rekening van de oorlogen in Irak en Afghanistan. Maar er zijn ook een hoop verborgen kosten. Zoals de uitkeringen aan militairen als de invaliden terugkeren uit de oorlog, het omkopen van mensen, het bouwen van moskeeën waar liberale ideeën worden uitgedragen, scholingsprogramma's en ga, ga zo maar door, zegt een onderzoeker van het Center for Terrorism and Counterterrorism in Den Haag. Maar volgens de onderzoeker heeft de oorlog ook geld opgeleverd... de opbrengsten van de olievoorraden in Irak. Die zijn genoeg om de hele wereldeconomie tien jaar op te laten draaien. Het Nederlands Dagblad noemt de dood van Osama Bin Laden een eikpunt... Het islamitisch terrorisme heeft zijn icoon verloren, meent de krant. Vooral het tijdstip vindt de krant interessant, zo midden in de Arabische opstanden. Voor het Nederlands Dagblad bewijzen die volksprotesten het ongelijk van Bin Laden. Er is helemaal geen jihad nodig tegen het Westen. Integendeel, juist met steun van het Westen komen de burgers in opstand tegen hun dictators. De zanger Whelan is de eerste gasthoofdredacteur van Metro. Onder zijn leiding verschijnt de editie van morgen. Met daarin een verhaal over Amerikaanse militairen op een legerbasis... bij de grens van Afghanistan met Pakistan. En daar is bepaald geen sprake van een feeststemming na de dood van Bin Laden. De militairen maken zich grote zorgen. Het lenteoffensief van de Taliban is in volle gang, zeggen ze. De Amerikaanse militairen vrezen dat de dood van Bin Laden betekent dat er extra aanvallen gaan komen. De Taliban en Al-Qaeda zien ze als ideologische neven. De afgelopen maand was al zwaar voor de militairen in het grensgebied. Nu moeten ze ook nog eens extra waakzaam zijn, vertellen ze in Metro. Het AD verwacht dat de dood van Bin Laden de Amerikaanse president Obama aan kostbare verkiezingspunten gaat helpen. De krant hoorde in de menigte, die vannacht was samengedromd voor het Witte huis, opeens de verkiezingsslogan van Obama, yes we can. De president wordt in eigen land bekritiseerd vanwege de slechte economie en de omstreden gezondheidswet. Maar met de dood van Bin Laden heeft Obama een belangrijke psychologische zegen geboekt, denkt het AD. Van laf of zwak optreden kunnen de Republikeinen en de populistische Tea Party hem niet langer beschuldigen. Daarmee is deze partij een belangrijk wapen uit handen geslagen voor de verkiezingen in 2012. Zo valt te lezen in het AD. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen.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 A wicked way with you, my wicked way with you. Wicked way, Benjamin Taylor. Naida Arangzep werd geboren in Abbottabad in Pakistan... maar woont sinds haar derde in Nederland. Naida, ik begin bij jou vanavond. Vertel eventjes, waar was je toen je hoorde dat Osama Bin Laden was gedood? Ik lag in bed, dacht maandagochtend. Ik hoef pas middags te werken, dus ik ga uitslapen. Toen werd ik om half acht gebeld door een vriendinnetje. En uh, die zei meteen, Naida, in welke stad ben je geboren? Ik zeg, wat zeg je? In welke stad ben je geboren? Echt helemaal opgewonden. Kun je even spellen in welke stad je bent geboren? Dus ik begon heel braaf te spellen. A, B, B, T. En toen zei ik, wacht even, wat is er aan de hand? <laughs> ja, je moet nu de televisie, ga uit bed, zet de televisie aan. Osama bin Laden is uh, gevonden in jouw stad. En, uh, en, en dood. Dus ik had ze samen samen beladen. Mijn stad dood. Ja, uh, je stad is helemaal in het nieuws. Ik deed de televisie aan CNN. En ik hoor alleen maar app te bad, app Ze konden het niet uitspreken. Maar ik dacht, het is het <lacht> ongeveer. En vanaf dat moment is het... Ik, volgens mij moet het straks als ik thuis in bed lig. Dat het dan pas tot me doordringt. Ja, dat is een beetje onwerkelijk wakker ja. worden op de maandagochtend. Ja, ja verschrikkelijk. Um, ook al is het misschien nog niet helemaal tot je doorgedrongen. Um, wat doet dat nieuws met jou? Ik ben echt... Verbaast. Ik ben, uh... weet je, we, we, we hebben natuurlijk allemaal min of meer een soort, soort, als het een soort film die ons op hoofd, in ons hoofd afspeelt. Van hoe Samen met zit ergens in een grot. man heeft slippers aan, hè? kijkt heel erg moeilijk uit zijn ogen en daar zit hij. En nu blijkt dus dat hij zit in een wijk waar ik ben geweest... waar ik een leuk diner heb gehad. In een van de duurste villa-wijken van Ebtabaat. -e een stad die modern is. Waar het Pakistanse leger haar hoofdkantoren heeft. Hij zit in een wijk waar vrouwen gewoon werken. Mannen hoog opgeleid zijn, vrouwen hoog opgeleid. Het lijkt in niets op het al Qaeda verhaal Wat we in onze hoofden hebben. Helemaal geen grot, helemaal geen klein dorpje. Gewoon een ontwikkelde stad. En daar zit hij man. Ja, de mythische boef. Uh, ja. Langs de grens. Dat, uh, het is een dat eigenlijk was niet een zo. geweldig eind van een, van een verhaal. Ik bedoel, dit eind had niemand kunnen verzinnen. We gaan het straks uitgebreid hebben over uh, de plek waar die gevonden is, inderdaad, en wat voor oord dat uh, was. Vanuit Washington, Ron Linker, onze correspondent. Ron, um, vertel even, waar was jij toen je het hoorde? Nou, ik zat op de bank naar een uh, ijshockeywedstrijd te kijken... van de Washington <laughs> Capitals. Toen in één keer uh, ja, de, de iPhone begon te, op te lichten... en zag ik uh, plotseling dat er een toespraak was aangekondigd... om half elf s avonds op zondagavond. Dat is ongebruikelijk. Dus toen ben ik uh, meteen even aan de slag gegaan. Had je uh, een vermoeden toen je dat zag... Uh, want dat is natuurlijk niet niks... dat uh, Obama om half elf inderdaad uh, de natie toe gaat spreken... had je een vermoeden waar het over ging? In het begin niet. In het begin dacht ik eerlijk gezegd dat het over Libië ging... of misschien een persoonlijke mededeling over een stafwisseling binnen het Witte Huis. Maar ja, toen al heel snel duidelijk werd dat het niet over Gaddafi ging... dat het niet over Libië ging, ja, het was eigenlijk om maar één, twee andere opties... die door mijn hoofd gingen. Het was dat er misschien een aanslag was vereideld in de Verenigde Staten... of dat andere, dat Osama bin Laden opgepakt, zijn dan wel gedood. En dat laatste bleek het dus ook te zijn. Had je de hoop eigenlijk opgegeven? Zeg maar, eh, journalistieke hoop, eh, carrièrehoop, zeg maar, dat je nog zou meemaken dat eh, Osama gepakt zou worden? Ja, dat is natuurlijk wel iets wat eh, de afgelopen tien jaar. Eh af en toe weer heel eventjes opflikkerde als er weer berichten over, uh, van hem kwamen. Een audiotape of een videotape van hem werd vrijgegeven. Dan weer was het, ging het door mijn hoofd van... Ja, hoe kan het toch dat die man daarin slaagt om die berichten de wereld in te sturen... zonder dat ze uh, ook maar iets van hem te weten kunnen komen over zijn verblijfplaats? Waar houdt hij zich schaal? Um, maar ik moet zeggen dat ja, na de afgelopen maanden dacht ik eigenlijk van... nou, dat ga ik als correspondent niet meer meemaken hier. Uh, je weet dat ik in deze zomer uh, overstap naar Frankrijk. Dus ik dacht eigenlijk van, <laughs> dat zal wel niet meer gebeuren terwijl ik hier nog zit. Maar ja, nu dan gisteravond ineens. Ja, je hebt toch nog deze kers op de taart meegepakt, Ron. Um, Bertus Hendricks. Midden-Oosten deskundige, je hebt gehoord wat onze andere twee gasten hebben gezegd. Dus je voelt waarschijnlijk al aankomen wat ik je ga vragen. Ik wil dat je ons het moment beschrijft dat jij het nieuws hoorde over Osama Bin Laden. Ja, ik was laat naar bed gegaan en uh, het was... Uh vijf uur in de ochtend. En toen ging de telefoon. En uh, dan heb ik vaak zo'n eerste reactie. God, dat zal toch niks zijn met, met de kinderen of zo. Hè? De, de, ja. Dat die een ongeluk hebben gehad of iets dergelijks. Dat is zo'n eerste reactie. Maar het bleek collega Ad van Oosten van Nieuwsu te zijn. <laughs> en die zei... Uh... Om vijf uur s ochtends? Ja, ja, <laughs> ja, ja. <laughs> Fijne collega's. Ja, een, dat is een alerte redactie, dat zie je wel. En, ja. uh, uh, die zeggen, nou, uh, zet de televisie maar aan. Want uh, Ben Laden uh, is gepakt. Nou ja, toen... Uh, toen uh, en, en, en, en Obama gaat... Uh, uh, elk moment kan hij nou een, uh, een toespraak gaan houden. Dus nou ja, even later zat ik beneden. Ik dacht eerst nog even, nou ja, dat had ik nog zo half in de slaap. Van, dat wordt natuurlijk tien keer herhaald, die toespraak. Maar toen was het echt tot me doorgedrongen. Ik dacht, nee, hup, eruit. En uh, toen zat ik achter uh, mijn bureau en achter de schermen. Ja, dat je even niet meer aan het dromen was, maar dat het werkelijkheid ja. was. En um, had je het verwacht eigenlijk dat Osama ooit nog gepakt zou worden? Nou, ik heb de laatste tijd al jaren al wel gedacht dat Al-Qaeda, dat is een aflopende zaak. Dat was nog voordat de Arabische lente daar helemaal een eind aan maakte in mijn ogen. En ik heb dat ook wel eens een keer geloof ik in een uitzending van Goedemorgen Nederland, toen er van de KRO was betoogd. Dus ik had al wel het voel. Er zijn geen sprekende successen meer. Het is steeds meer vermoeide video. Of de laatste tijd dus een audioboodschappen na de andere. Het werd een beetje prachtig. En uh, het gaf bijna een geel. Ook op Al Jazeera kon je merken, wat vroeger een gebeurtenis... Als, als er weer een tape van, van uh, Ben Laden was. Dat werd allemaal steeds minder. Dus ik, ik had het gevoel van uh, ooit moet die man tegen de op zeker nu de Amerikanen uh, alsmaar uh, intensiever in Pakistan optreden. Maar ik dacht nog steeds... Ergens in Waziristan, daar zal hij wel zitten. Of anders, als hij al in Pakistan zit, in, in zo'n wereldstad als Karachi... waar ze ook Sheikh Ghaned uh, Mohammed hebben gevonden. Maar dit had ik absoluut niet verwacht. Goed, we gaan er straks over doorpraten... Niemand heeft het lichaam van Osama gezien... maar de Amerikanen melden dat hij het toch echt is. En dat zouden ze weten op basis van DNA-tests. Mandy Ternstra is van Independent Forensic Services... en weet ongetwijfeld veel meer dan wie dan ook over DNA-onderzoek. Uh, Mandy Ternstra, goedenavond. Goedenavond. Is het mogelijk, want ik denk dat veel mensen zich dat hebben afgevraagd... is het mogelijk om zo snel vast te stellen dat het DNA overeenkomt? Ja, ik heb begrepen dat het uh, binnen zo'n zes uur moet zijn gebeurd... Dat kan wel, maar dat is toch wel redelijk aan de, aan de marge. Veel sneller kan het op dit moment nog niet. En dat is niet de normale manier waarop getest wordt, want normaal hoor je altijd dat het weken of nog langer duurt, zelfs toch? Uh, ja, dat ligt een beetje aan, aan het materiaal dat je hebt. Als je natuurlijk uh, zeg maar van kleding materiaal afhaalt, dan is dat vaak vermengd. Dat is lastiger. En dit is eenvoudiger, omdat je bijvoorbeeld bloed van iemand af kunt nemen of wangslijn. Maar je um, moet je eigenlijk voorstellen... bij dit soort DNA-profielen wordt alles stilgezet... en gaat het alleen nog maar om dit profiel. Dus dan wordt alles op alles gezet om dat heel snel uh, te ja, bewerkstelligen. Ja, en zeker, zeker in deze zaak natuurlijk heeft uh, uh, zal wat zeker gespeeld hebben. Ja, want um, uh, de belangen waren natuurlijk heel erg groot om dat snel vast te stellen. Ze beschikten over het lichaam. Dat betekent dat, want je had het net over bloed en wangslijm... dat dat makkelijk... Uh, te halen was zeg maar maar hoe gaat het dan precies in zijn werk zo'n dna test want dit moet dan ze hebben dat lichaam meegenomen in een helikopter dat moet dan ergens snel gebeurd zijn hoe gaat zo'n test ja uh, wat je natuurlijk ook nog moet hebben ik zou het zo over die test uitleggen is iets waar je mee kunt vergelijken anders heb je alleen maar dna van iemand en dan weet je niks en uh, dat vind ik zelf wel bijzonder in deze zaak ze hebben vergelijkend materiaal moeten hebben waarschijnlijk niet van zijn ouders maar van broers en zussen en dat, dat is wel bijzonder dat ze dat ook zo snel hebben maar om een DNA profiel op te maken heb je een, een monster en dat kan bloed zijn of, of een wattenstukje wattenstaaf van wangslijn. En dat moet dan um, geïsoleerd worden. Alles andere dan het DNA moet eigenlijk gescheiden worden, moet weggewassen worden. En dat doe je met chemische substanties en verhitten en andere laboratoriumwerkzaamheden. Um, um, uh, Als dat gebeurd is dan heb je een beetje DNA in een toepje, maar daar wil je graag zoveel mogelijk van hebben en dan ga je het vermeerderen de PCR methode. En als je dat gedaan hebt, dan doe je nog een andere methode. En dat is eigenlijk een soort kleurstof toevoegen nog en nog wat uh, andere chemische substanties. En dan laak, maak je er een elektrische lading van en dan krijg je grafiekjes. Dat, dat is heel simplistisch uitgelegd, maar anders wordt het te lastig. En die grafiekjes geven aan uh, welke DNA-kenmerken iemand heeft. Daar zitten getalsmatige cijfers aan verbonden. En dat kun je vergelijken met het profiel van iemand anders. En dan zeg je dus bijvoorbeeld op, op plaats 1, in dit geval je het Locus en dat heb ik allemaal andere namen. Op plaats 1 heeft iemand het cijfertje 14 en 15. En dan ga je kijken bij een ander profiel of op plaats 1 ook die cijfers voorkomen. En zo kun je uiteindelijk vergelijken um, of mensen verwant van elkaar zijn of dat de spoor met het profiel van een verdachte. Mm -hmm. De Amerikanen hadden DNA van een van zijn zussen. Osama was geloof ik een van 54 of 52 kinderen. Dus er was een heleboel DNA-materiaal over de hele wereld. Maar in ieder geval, ze hadden materiaal van een van zijn zussen. Maar hoe zeker ben je dan nog... ook al kun je vergelijken met een directe bloedverwant, dat het ook daadwerkelijk om die persoon gaat? Hoe groot is de foutmarge? Um, ik weet dat niet exact in, in procenten. Als we alleen maar zijn zus hadden wordt, het wel minder, uh, wordt, wordt zeg maar de zekerheidsmarge wel minder groot. Hoe meer familieleden je hebt, hoe beter je het kunt vaststellen. Het mooiste zou natuurlijk zijn de ouders van, uh, van Osama. Ja. Want daar krijgt hij zijn DNA van. Het ene, ene deel van zijn moeder en het ene deel van zijn vader. Um, met hoe minder familieleden je het, het vergelijkt... hoe minder die zekerheidsmarge is. En als wij zeggen 99,9 procent... dan hoop ik wel dat ze iets meer hebben gehad dan alleen een zus. Ik weet helaas niet precies wie ze allemaal nog tot hun beschikking hadden. Alleen dat uh, wist ik. Maar ik neem aan dat uh, ik weet dat in ieder geval dat het een verzoek van Obama was dat hij per se moest weten op basis van DNA-materiaal dat het Osama was voordat hij dit ja. uh, aan de wereld ja. kenbaar zou maken. Dus daar vertrouwen ja, we dan ik, maar op. Dat, dat begrijp ik ook. En dat ik denk ook inderdaad. En ze zullen ook niet alles prijsgeven, uiteraard. Nee, uiteraard niet. Mandy Ternsta, hartelijk dank. Graag gedaan. Ik ga even naar Bertus Hendricks, uh, want ik had het er net al over. Er is geen lichaam gezien. Denk je dat er in de Arabische wereld aan getwijfeld wordt dat het Osama is? Oh ja, daar gaat zeker aan getwijfeld worden. En ook omdat er dus uh, niet alleen geen lichaam gezien is... maar er is ook geen lichaam meer uh, te presenteren... omdat het inmiddels uh, in de zee uh, begraven is. Dus dat, uh, dat zal alle complottheorieën uh, gaan voeden... Uh, en nou ja, goed, het Midden-Oosten is toch al een beetje geneigd om in complottermen uh, te denken. Dus dat zal zeker een stroming blijven die uh, aanwezig uh, blijft. Maar ik denk dat voor de meeste mensen het uh, feit dat er niets meer van Obama vernomen wordt behalve van Osa uh, Osama, uh, behalve binnenkort uh, wat nu al wordt voorspeld: een, uh, een opname van een bandje. He, die is dan opgenomen voordat hij uh, werd geliquideerd. Uh, dat zal weer onmiddellijk worden uitgelegd als uh, bewijs uh, dat die die nog wel degelijk leeft. Uh -huh. Maar ja, er zijn tot op de dag van vandaag mensen... die niet geloven dat Elvis Presley is overleden. Dus eh, ook <laughs> elders komt het voor. Ja. Zeker, zeker. Ik ga even uh, naar Washington, naar uh, Ron Linker. Ron, de hele dag zijpelt uh, er informatie door... over hoe die operatie is gegaan, uh, nieuwe feiten daarover. Misschien kun je ons even met de kennis van nu, van vanavond... schetsen hoe die operatie is verlopen. Nou, eigenlijk vorige zomer kregen de Amerikanen uh, de eerste aanwijzingen... waar uh, Osama Bin Laden zich zou bevinden. In die villa dus buiten Islamabad, in dat plaatsje. Daar zou hij zich bevinden. Nou, daar zijn ze mee aan de slag gegaan met die informatie. En uh, eigenlijk pas een week geleden wist men zeker... ja, daar houdt hij zich op. Toen is vervolgens het groene licht gegeven voor deze militaire operatie. Die dus op zondag plaatsvond Het Duurde 40 minuten. Er vond een vuurgevecht plaats. En uh, daar is uh, Osama Bin Laden gedood door de Amerikanen en meegenomen. Nog even iets over dat DNA-materiaal... waar we het net over mm -hmm. hoorden. Uh, de Amerikanen hebben gezegd dat ze inderdaad op basis van meerdere uh, familieleden... kunnen aantonen dat het voor 99,99 ,99 vaststaat... dat het gaat om Osama Bin Laden. Want ook hier begint de kritiek van... waarom hebben we dat lijk van Bin Laden zo snel uh, de in de zee gedumpt? Waarom hebben we in dit geval zo gelet op naleving van islamitische regels... terwijl uh, Osama Bin Laden zelf met nogal wat moslimslachtoffers... Daar helemaal niet uh, opgelet heeft. Is het wel zo handig geweest voor de bewijsvoering? Diplomatiek misschien, als gebaar naar de, naar de Arabische wereld misschien wel verstandig, maar voor uh, de bewijsvoering zeker niet. Uh, er wordt aan gedacht om nu misschien toch een foto vrij te geven van het lichaam. of misschien een video uh, van uh, die begrafenis op zee. op dat vliegdekschip waar het lijk van Osama Bin Laden dan uh, in het water is gelaten. Wie denkt daar aan om dat, om dat vrij te geven? Van, van wie hoor je dat? Het zijn de Amerikaanse inlichtingendiensten, en de Amerikaanse Pentagon die dat uh, laten doorcijpelen. Omdat men ook wel aanvoelt dat dat uh, misschien wel een punt is waar nog veel vragen over gaan komen. Hè? Dat zeemansgraf op die manier is niet na te gaan of het echt bin Laden is. Uh, afgelopen uur hebben we daar al verschillende verklaringen voor gehoord. Van waarom hebben de Amerikanen dat gedaan. Uh, een van de redenen zou zijn dat men wilde voorkomen dat er een, een bedevaartsoord zou ontstaan... Uh, uh, waar... Uh, sympathisanten van Bin Laden naartoe zouden kunnen gaan. Vandaar dat hij op zee is begraven. Maar er zijn ook berichten dat uh, geen enkel land geschikt zou zijn... of bereid zou zijn om uh, Bin Ladens lijk uh, te bergen. Blijft toch een beetje onduidelijk. Te meer ja, omdat de Amerikanen volgens Witte Huis al heel lang geleden... gesproken hadden over wat moeten we gaan doen... als we hem eventueel straks vinden en als hij om het leven komt. Dus al heel lang geleden was besloten dat hij zo'n zeemansgraf zou krijgen. Dus blijf er blijven toch nog wel vragen over. In de zin dat je, je hebt het idee dat ze als het ware overvallen worden... door de reacties of de vraagtekens die deze handelswijze oproept. Nou ja, goed. Het is in ieder geval zo dat uh, waarom hebben ze hem zo snel te water gelaten? Zeggen ze, ze daar gewacht... iets over? Geef ze daar ge nog geen uitleg over? Nou ja, de, de verklaring die men geeft is dat dat binnen 24 uur zou moeten... volgens uh, islamitische regels. Uh, daar dat, uh, kan dus ongetwijfeld uh, meer over vertellen. Mm. Maar dat was de belangrijkste reden om het zo te doen. Uh, aan de andere kant, ja, uh, waarom hebben ze hem niet gevangen genomen? Waarom is hij gedood? Het zijn allemaal nog vragen die uh, ja, de, de, de exacte toedracht van die, uh, van die operatie... Interessant maken, nee, nee, je wilde iets ja, zeggen. Die 24 uur dat wordt genoemd, hè? Maar weet ja. je, om het maar even heel plat te zeggen, dat is nu gewoon klodder. Want die, als, als je dat doet, dan ga je iemand ook ter aarde leggen. Ik bedoel, er is geen enkele is als je dat op de islamitische manier wil doen, dan ga je binnen 24 uur begraven en niet iemand in zee uh, gooien, dumpen of een zeemansgraf. Dus dat is Ik vind dat echt mm -hmm. dat ik denk van ja. 24 uur, ik bedoel... De nou, ik erover... helemaal niet dat je iemand in zee mag gooien nee, binnen 24 uur. Ik, uh, ik ben absoluut geen expert op dit gebied, dus ik laat me heel graag verbeteren. Ik moet alleen zeggen wat ik gelezen heb... is dat als de mo mogelijkheid zich niet voordoet om iemand in aarde te begraven... als je op, als je zee, bij, bent. op zee bent bijvoorbeeld, en het duurt langer dan 24 ja. uur voordat je... hij was niet op zee. Snap je? Ik, ik, tuurlijk, die regel is er. dat Die geldt voor mensen die op zee zijn, die varen... het duurt nog dagen, weken, maanden voordat je aan land mm -hmm. komt... dan mag je iemand... De zee want je gaat geen doden aan boord houden. Dat nee. is het idee. Maar iemand die gewoon aan land uh, doodgaat. Het is natuurlijk gewoon zoeken naar. Weet je, die hele 24-uur-regel geldt hier niet. Ik bedoel. We gaan het er zo nog over hebben. Eerst even um, ja, de meer formele kant van deze hele situatie eigenlijk. Het waren Amerikaanse Special Forces die in een geheime operatie. de terrorist Bin Laden doodschoten in Pakistan. Deze ene zin is aanleiding voor nog meer vragen, in dit geval juridische vragen. En die gaan we stellen aan hoogleraar internationaal recht... in Tilburg Willem van Genuchten. Meneer van Genuchten, goedenavond. Goedenavond. Wat was uw eerste uh, gedachte als jurist toen u hiervan hoorde? Nou, even misschien als niet-jurist. Ik vond het wel mooi. <laughs> en uh, toen als jurist. Uh, vrij snel helder dat dit krachtens geldend internationaal recht... een illegale actie was situatie is eigenlijk als je zou kunnen vermoeden dat er een nieuwe aanval uh, op handen is van uh, Bin Laden of van een van zijn mensen dan mag je daar tegenover verdedigen onder bepaalde voorwaarden. Maar hier gaat het uiteindelijk natuurlijk om vergelding voor iets wat gebeurd is in 2001. En daar gelden hele andere regels. Dat zijn de klassieke internationaal rechtelijke regels van proberen te arresteren op een nette manier en vragen om uitleveren en vervolgens berechten. Zou je niet kunnen zeggen of redeneren dat als je wel recht hebt om jezelf te verdedigen. Uh, het is, Osama heeft in zijn eigen woorden gezegd dat hij erop uit was om nog meer slachtoffers te maken ten alle tijden. Dus dan volgt de redenering, we moeten hem uitschakelen om onszelf te verdedigen tegen meer slachtoffers. Ja, die redenering die gaat ook wel een klein beetje op. Maar dan moeten we toch nog wel iets meer bewijs hebben dat deze man daadwerkelijk ook weer bezig was om nieuwe aanslagen voor te bereiden. Dat luistert vrij nauw. Als we dat niet vrij nauw laten luisteren... Kun je zeggen, dan kun je zeggen kun je tegenover elke, iedereen die wat roept... dat je land zal aanvallen vast je eigen raketinstelling brengen... of je eigen verdedigingslinie-instelling brengen. Dat mag eigenlijk niet. Dan moeten er hele concrete aanwijzingen zijn... die ook wijzen in de richting van een onmiddellijke dreiging. Dus echt tastbaar. Dat gold bij Irak 2003 bijvoorbeeld in de sfeer. Dan moeten er eh, chemische wapens of nucleaire wapens klaarstaan. En die moeten binnen 45 minuten in staat zijn ons te bereiken. Dat soort gegevens. Dan mag het volgens geldend internationaal recht wel. En al het andere wordt eigenlijk gezien als een echte preventieve aanval. Zonder dat je hard bewijs hebt dat die aanval zou rechtvaardigen. En dus illegaal? En dus illegaal, maar dat is wel, zeg ik maar even bij, de hele strikte uitleg. Ik geloof dat u dat ook vroeg, hè? hoe zit het formeel, mm -hmm. dat is de strikte uitleg. Vervolgens zijn heel veel volkrechtjuristen wel van de soepele soort. En dan gaan ze kijken, wat de rechtvaardigingsgronden kunnen zijn... om van die hele strikte uitleg af te wijken... En dan gaf u zelf, vind ik, al een mooi voorbeeld. Dus in die richting kun je het al een beetje zoeken. Je kunt ook zeggen dat jarenlang geprobeerd is om Bin Laden te pakken te krijgen. Maar dat allerlei landen geweigerd hebben mee te werken. Dus dat in die zin de Amerikanen eigenlijk ook wel op zichzelf waren aangewezen. Ze hebben waarschijnlijk ook wel op andere manieren geprobeerd om in handen te krijgen. En dan wordt dit, je zou kunnen zeggen, dit type actie. een beetje het laatste redmiddel wat hen nog resteerde. Als Amerika nou toestemming had gevraagd aan Pakistan vooraf om. Ja, stel dat het, had, dat het was ja. gebeurd. Had dat dan uitgemaakt? Dan zou je kunnen zeggen, stel dat dat zo zou hebben uitgepakt... dat uh, Pakistan gezegd zou hebben wij weten waar de man zit... en u bent welkom hier, dat maakt juridisch zeker uit. Want eigenlijk de schending waar we over spreken... is de schending van de soevereiniteitsrechten van Pakistan. En die schending zou je dan als het ware opheffen, kun je zeggen... Uh, tegelijkertijd weten we dat Obama uh, een spel gespeeld heeft met Pakistan... dat hij aan de ene kant gezegd heeft... hadden de hulp van Pakistan nodig. En die hebben we ook gehad. En tegelijkertijd is ook wel bekend dat hij de Pakistani niet echt heeft ingelicht... over wat er op handen was. Althans belangrijke mensen daar niet. Uh, waarschijnlijk vanuit de vrees uh, dat dan Pakistan een seintje zou geven aan Bin Laden... en dan was de vogel opnieuw gevlogen. Ja. Ik denk dat rond dit onderwerp de komende tijd nog wel iets van een spel gespeeld gaat worden als het woord spellen goed uh, woord is. Uh, dat men toch eigenlijk... dat de Amerikanen Pakistan niet van zich willen vervreemden... verder dan keihard nodig is. Terwijl als je er goed over nadenkt... je bijna zeker weet dat ze Pakistani niet erg serieus genomen hebben... vanwege die vrees die ik net noemde. Nee, uiteraard. Tegelijkertijd is er wel wat voor te stellen... voor die redenering van de Amerikanen lijkt mij zo... als uh, gewone burger aan de zijlijn... als blijkt dat hij in een villa in een uh, dichtbevolkte stad woont... al jaren. Dat je dan ja. denkt, die ga ik even niet inlichten, maar zelf handelen. Dus dat kan ja. ik me ook wel voorstellen. We hadden het net al uh, met de andere gasten over um, de zeemansgraf die hij heeft gekregen. En dat er alleen nog maar DNA is, dat moet bewijzen uh, dat hij het ook daadwerkelijk was. Is daar juridisch nog iets over te zeggen? Ik heb daar wel een paar hele verstandige dingen over gehoord. Uh, in tijden van oorlog en schepen op zee, die een, uh, voorlopig niet aan land zullen komen, die uh, mogen zulke soort methodes van begraven gebruiken. Ik hoorde net ook al iemand zeggen... deze man is aan land opgekomen... dan zijn Zeemansgraf eigenlijk volstrekt abnormaal. Volstrekt niet logisch ook. En dan is het een andere logica. Dat, uh, die snap ik ook wel weer... dat men uh, bin Laden geen uh, bedevaartsplek wil bezorgen. Maar of er dan alternatieven geweest waren... om toch eerst nog iets meer bewijs te geven aan de buitenwacht... echt te laten zien, het is hem... Uh, om ook de speculaties waar Bertus Hendricks sprak te voorkomen... of althans minder groot te maken dat was mij toch wel een lief ding waard geweest. En tegelijkertijd denk ik wel... dat staat dan een beetje los van het Zeemansgraf wel of niet... want dat argument snap ik wel. Tegelijkertijd denk ik wel dat er aardig wat dingen van de actie... op band zullen zijn vastgelegd. En ik uh, schat ook wel in dat zo de komende dagen... er toch wel snippers verder informatie naar buiten zullen worden gebracht... om aan te tonen uh, dat het hem wel degelijk is. En dat eigenlijk alle twijfel en alle complottheorie... en alles wat nu op geld doet... Dat, dat, uh, of dat die toch wel de kop zullen worden ingedrukt. Mm -hmm. Uh, behalve het spel dat u verwacht dat er gespeeld gaat worden... kan Amerika ook, uh, nou ja, ook weer formeel gezien echt juridische problemen krijgen? Moeten ze zich hiervoor gaan verantwoorden ergens? Nee, ik denk het niet. Ik zie eigenlijk uh, grofweg is er maar één juridische plek... waar het mogelijk zou kunnen als Pakistan een rechtszaak zou willen beginnen... tegen de Amerikanen voor het internationaal gerechtshof. Dat is het uh, gerechtshof dat alleen zaken tussen staten behandelt. Maar ik zie dat Pakistan niet doen... Er staat er veel op het spel, ook voor Pakistan zelf. En als het die zaak zou starten, dan zullen de Amerikanen niet komen. Die zullen niet opdraven, die zullen ook niet uh, het accepteren... de rechtsmacht van het internationaal gerechtshof Daar hebben ze in het algemeen al moeite mee. En ook zeker bij uh, dit soort zaken. Alternatief, theoretisch zou kunnen zijn het internationaal strafhof... maar uh, op een technische redenering die ik u even onthoud... kan ik u aangeven dat dat eigenlijk ook niet kan... En het enige wat dan nog resteert is dat uh, als er aanzienlijk aantal mensen zouden zijn omgekomen... bij deze aanval los van uh, Bin Laden zelf... dat dan de nabestaanden van die mensen nog naar Amerikaanse rechters zouden kunnen stappen. En daar als nabestaanden van een actie van de Amerikanen hun recht zouden kunnen proberen te halen. Maar dan moet het wel gaan om zeg maar, slachtoffers die zijn gevallen op willekeurige grond... als soort bijeffect van een actie tegen een heel ander iemand... En voor zover ik nu informatie heb, is er van dat soort slachtoffers ook geen sprake. En daarmee is dus eigenlijk ook die derde route uh, afgesneden. Goed. Willem van Genuchten, hartelijk dank voor uw bijdrage. Graag gedaan. Ron Linker, de Amerikanen zouden zich toch niks ervan aantrekken als iemand ze zou willen aanklagen hierom. Uh, nee, ik denk dat uh, wat voor de Amerikanen geldt was het belangrijkste. Het uitschakelen van uh, Bin Laden en dat het in Pakistan moest gebeuren. Ja, dat stond denk ik voor de Amerikanen wel vast. En inderdaad, je zei het zelf al, het blijkt, blijft gek dat, dat hij daar kon wonen. Hè? Als je de afbeeldingen bekijkt van die villa, dan zie je dat het nogal een groot gebouw is daar. Helemaal afgeschermd door muren, uh, de ramen waren van matglas. Het was in 2005 uh, al gebouwd voor een miljoen dollar. En dan is het toch gek dat zo'n luxe gebouw geen telefoonlijn heeft. Geen internetverbinding. Uh, het stond vlakbij, heb ik begrepen, een militaire installatie of een politiebureau. Dus alles wijst erop dat iedereen wist dat daar iemand werd schuilgehouden. Niet voor niets heeft het Withuis gezegd dat het echt ondenkbaar is. Dat Bin Laden uh, geen steun kreeg nee, vanuit je Pakistan. De, nee, nee, hond, dan je uh, en nee, zit hier naast mij. Die ja. uh, is het duidelijk niet met jou eens. Kan ik zien nee. wat ze schudt? Nee, vertel. Nou, weet je, ik ben in de wijk geweest... Ik, mijn ouderlijk huis zit daar 20 minuten vandaan. Ik ben in die wijk geweest. Het is, kijk, Eptebaad -e is een stad waar daaromheen de mensen die daar wonen... normaal zijn het allemaal dorpjes, dus mensen wonen er gener generaties. Maar er zijn ook een paar wijken in die stad. En uh, dit is een van de wijken die eigenlijk vanaf 2004, 2005... heel erg uit de grond gestampt is. En dit zijn typisch de wijken waar grote villa's staan... van mensen die of uit het buitenland komen, dus Pakistanis uit de rest van de wereld... maar ook Pakistanis die uit andere steden komen... En een leuke, leuke vakantiehuis hebben in een gebied wat heel groen is, mooie bergen, goede klimaat. Ik heb vandaag nog met mijn broertje, die daar op dit moment is, gesproken. En die heeft vandaag ook weer gesproken met mensen... die vijf blok, vijf straten van deze compound vandaan wonen. En die hebben gezegd, weet je, wij kennen onze buren niet. Het is heel typisch voor deze wijk... dat sommige eigenaars maar één keer per jaar er zijn. Heel veel eigenaars hebben voor een paar ton een huis gebouwd. Vervolgens meteen verhuurd aan allerlei mensen... die bij NGO's werken, et cetera. Dus het idee dat, dat er nu steeds hier in de media wordt gebracht... van, nou ja, dit kan niet en mensen moeten het hebben geweten. Weet je, wie woont er wel, niet... Mensen zijn het een beetje gewend dat daar ook heel veel zogenaamde spookhuizen staan... van mm -hmm. dat er af en toe iemand komt. Dat, dat kan ik Zo volgen. vreemd is het niet. Nee, dat kan ik goed volgen als je het hebt over de buren, et cetera. Maar in een stad waar ook een militair academie is... waar een groot deel van de bevolking militairen zijn... dan heb ik het niet over de gewone buren die het geweten moeten hebben... maar de Pakistanse overheid, de deeloverheid, nou, die moeten dat toch hebben geweten. Kijk, het is een dubbelspel. Ik ben er in december geweest en mijn broertje zat daar ook... en daar heb ik gesprekken mee gehad en ik heb steeds groepen jongens... Aan alles in mijn lijf voel ik dat er iets aan de hand is in deze stad. Ik voel me niet veilig. Ik heb zelfs gezegd, van toen ik in het Midden-Oosten zat... terwijl de oorlog, met Libanon, de oorlog tussen Libanon en Israël... voelde ik me veilig, want ik wist waar het gevaar zat. Hier kan ik het niet aanwijzen. Mijn broertje en ik zijn op een gegeven moment... heeft mijn broertje mij erop gewezen. Kijk eens goed. Leer kijken, dan zul je ontdekken dat de hele stad... vooral dat gebied, als ik nu terugredeneer... vol zit met undercover agents. De Pakistanse televisie laat vandaag ook zien... Zien. Aan de ene kant uh, is het van, weet Pakistan het niet? Pakistan heeft geweten... Bedoel wat je Pakistanse daar... undercover agents? Uh, Pakistanse undercover agents. Maar de verhalen toen al in december, toen ik daar was... zeiden mensen al tegen mij van... Weet je, we hebben het idee dat er hier heel veel Amerikanen rondlopen. Wat doen al die Amerikanen hier? Wat doet al die Pakistanse inlichtingendienst hier? Die geluiden heb ik in december al gehoord. Wat zie je vandaag? Aan de ene kant is het officieel, zowel, uh, zowel Amerika Clinton zegt als Pakistan. Pakistan wist hier niets van. De Pakistanse televisie heeft vandaag beelden laten zien... waarin zij zeggen dat de plaatselijke politie zegt... wij hebben een, wij hebben een knal gehoord, we hebben he, gehoord dat er iets aan de hand was. De plaatselijke politie rijdt er naartoe, wordt tegengehouden. Eerst de weg, het was al afgezet. Nou, wie heeft dat afgezet? De plaatselijke politie zegt, er stond al een politiemacht zeg maar, op de eerste rij... en daarachter stond het Pakistanse leger. De plaatselijke politie mocht er niet eens doorheen. Dus ik zie, en wat ook Pakistanis zeggen, er is een dubbelspel. Delen van de Pakistanse regering kijk, wisten hiervan... je kunt niet van de ene kant naar de andere kant in een land vliegen. Drie helikopters, fijn terug, ja. terugvliegen. En de Pakistanse regering weet dat niet. Nee, En niet uit de lucht geschoten worden. Leek Gaan mij niet. ook onwaarschijnlijk. Niet. Bertus Hendricks, um, zou, wat, wat is het belang van Pakistan om niet samen met... Obama op te trekken in de media en te zeggen... wij hebben dit gezamenlijk bewerkstelligd. Nou, dat, dat zeggen ze nu wel, omdat ze natuurlijk niet in de positie willen zijn als degene die het niet allemaal geweten hebben. Dus dan, dan staan ze een beetje voor gek. Maar de reden waarom er in de, in, binnen het Pakistanse regime zo'n uh, dus kloof kan zijn uh, waar mevrouw Naida over uh, belt... dat heeft alles te maken met het belang van Afghanistan uh, en de, de groepen in Afghanistan, al qaeda groepen die door Pakistan ondersteund worden. Omdat voor Pakistan het voornaamste vana, conflict uh, het conflict met India is. En, en, en Afghanistan is een soort strategische diepte voor ze. Daar willen ze invloed blijven bouwen. Want straks gaan de Amerikanen weg. En nu waarschijnlijk nog eerder, nu uh, ze met het verdwijnen van Al-Qaeda leider Osama bin Laden dat makkelijker kunnen verkopen. Dan, dan denken die Pakistanen, die, die, die, die, die, die Amerikanen zijn straks weg. Maar wij blijven de buren van Afghanistan. En wij hebben daar invloed nodig. En ze hebben dus uh, steun altijd gegeven aan bepaalde ne netwerken van, van uh, fundamentalisten. Zoals het Qaeda netwerk En zo hebben ze de, de, de, de intelligence, hè, de ISI. Die heeft ook steun gegeven aan Al-Qaeda in het verleden. En eh, die is natuurlijk op de hoogte geweest, of althans een belangrijke sector daarvan, wat daar gebeurde precies zoals mevrouw eh, Naida zegt. Eh, maar er zit dit soort politieke overwegingen maken eh, dat er tussen de Verenigde Staten en Pakistan een toenemende ruzie was de laatste tijd. En eh, het bezoek van de, de chefstaf van het Amerikaanse leger, Mullen, eh, die heeft het afgelopen jaren nog duidelijk, maar er is een knallende ruzie geweest tussen Kayani, de generaal, de vanafse generaal van Pakistan, en de chefstaf van het Amerikaanse leger of het gebrek aan samenwerking en het dubbele spel waar inderdaad de net naar is verwezen van Pakistan Maar weet je, Pakistan uh, zit ook met nog iets hè? dat India verhaal is één kant aan de andere kant uh, te, de Tahrir al Qaeda heeft, ja. heeft, al, heeft al vanmiddag al gezegd van uh, wij willen Zardari dood en wij willen de, de, de hoofdofficieren van het leger dood. Kijk, en de Pakistanse mensen zeggen nu ook van die internationale gemeenschap. en hoe die tegen Pakistan aankijkt, is één ding. Maar de interne veiligheid. vergeet niet dat er op Ebtebaat na. Hè, wat nu ook wel weer frapp frapp frappant is. in andere steden heel vaak Pakistanisch zelf slachtoffer zijn geworden... van Al-Qaeda en andere terroristische bewegingen. Weet je, dus de, Pakistan, de interne veiligheid van Pakistan. Gaat Pakistan vrijuit zeggen, wij, wij werken samen... dan heb je dus nog meer aanslagen in Pakistan zelf. Dus je zit, eigenlijk zit het land echt in een verlies-verlies-situatie... Zie je dat ook zo, Bertus? Nou ja, dat is inderdaad heel gecompliceerd uh, in, in Pakistan. En die dreiging uh, van een interne Pakistanse uh, taliban, die TTP... of hoe is de afkorting daarvan, en uh, groepen als uh, Laskar al-Taiba... Dat, dat zijn inderdaad dreigingen ook voor uh, het, uh, het Pakistanse regime. Maar dat neemt niet weg dat aan dezelfde tijd... Uh, ook minstens een deel van het Pakistanse leger een dubbelspel heeft gespeeld... om door steun aan bepaalde Qaeda-achtige uh, groepen in Pakistan en in Afghanistan hun, uh, hun greep op Afghanistan, als straks de Amerikanen weg zijn, uh, te behouden. En daarvoor is het nodig dat men uh, niet uh, voluit met de Amerikanen meedoet... tegen diegenen die aan de ene kant misschien op termijn een bedreiging vormen... maar op dit moment een pion zijn die ze kunnen gebruiken in dat grotere strategische spel. Hoe populair was Bin Laden überhaupt uh, in de Arabische wereld, Bertes? Nou, hij, hij was natuurlijk een tijd lang populair geweest eh, omdat hij dus eh, ja, voeding, of, of uitdrukking gaf aan dat anti-Amerikaanse gevoel wat heel breed eh, werd eh, gedragen. En eh, voor die mensen die nog steeds last hebben eh, van regimes die nog steeds door de Amerikanen eh, ondersteund worden als Saudi-Arabië, daar zal, daar zal die nog steeds bij een grote groep mensen eh, sympathie hebben. Maar eh, met name eh, sinds het uitbreken van die Arabische lente, maar eigenlijk ook al daarvoor, maar nu helemaal, is Al-Qaeda eigenlijk eh, totaal overvleugeld en irrelevant geworden. Omdat men nu heeft gezien, Al-Qaeda is eigenlijk een serie van nederlagen. Dat kan die spectaculaire aanslag vanaf september en, en die eraan vooraf gingen, misschien even een andere indruk doen ontstaan. Maar als je kijkt wat ze strategisch hebben bereikt. Ze gingen eerst Instantie uh, ageren tegen de, uh, de corrupte uh, autocratische regimes die niet islamitisch genoeg waren, die mm -hmm. zich islamitische kleren hulden, maar in feite ook ongelovigen waren in hun rare manier van denken. Nou, dat soort oorlog hebben ze allemaal verloren. Of nou in Algerije of in Egypte. Of elders is. En toen gingen ze naar de, de verre vijand kijken. Dat was de, de Amerikanen regimes die dat soort autocraten ondersteunen. En daar hebben ze dus een aantal aanslagen gepleegd. Maar vervolgens hebben ze toch moeten zien dat Amerika... In ja, dat het heel Irak, lang niet lukte. En, en in Afghanistan. En zij eigenlijk voortdurend op de vlucht waren. Ja. Het was net als op een gegeven moment met Bader meinhof in, in Duitsland. Op een gegeven moment. Is zo'n club heel erg bezig met zijn eigen overleven en veiligheid. En komt niet meer toe aan zijn strategische doelen. En is nu voorbij gestreefd door een totaal ander, andere uh, werkelijkheid. Uh, andere ja. werkelijkheid die uh, geen slachtoffers maakt onder de eigen bevolking. Nee. Want daar zijn de meeste slachtoffers gevallen. Ik, en daarmee Bertus, staan zij buitenspel. Ik begrijp het. Ik moet even, uh, of ik wil even naar Ron. Uh, Ron, um, wat ik opvallende beelden vond vandaag. Um, en ik kan niet zeggen dat ik daar geheel. Uh, blanco naar heb gekeken, dat waren de beelden van de jonge Amerikanen. Amerikanen die ongetwijfeld nog jonger waren dan ik toen 9-11 plaatsvond. Die in de bomen klommen voor het Witte Huis en die aan het jubelen waren. Ook op Ground Zero. Um, ik kreeg er iets ongemakkelijks bij omdat die beelden deden me denken aan beelden van massa's in, het, in Arabische landen die juichen als Amerikanen gedood worden. Ja, het had inderdaad wel iets, uh, iets vreemds. Dat mensen gingen juichen omdat er iemand dood is gegaan. Ik kreeg een e-mail van een, uh, van een vriend uit Chicago die daar ook naar keek... en die, die eigenlijk ook plaatsvervangende schaamte had. En eigenlijk vond dat president Obama daar iets van had moeten zeggen. Um, aan de andere kant, en dat verwoorden hier ook uh, de woordvoerders van de regering... die zeggen, ja, dat is de frustratie die boven is gekomen. Deze man heeft tien jaar lang uh, zich schuilgehouden... bleek uh, plotseling in Pakistan te zitten, uh, zomaar in een villa... en daar heeft heeft hij al die jaren kunnen zitten, misschien wel... Eh, zonder dat iemand hem daar heeft kunnen oppakken. Dat was frustratie die je gisteravond zag. En uiteraard zaten daar ook veel studenten bij... die genoten van een extra lang weekend. Ja, maar dit, um, dat Osama dood is, al is het tien jaar geleden... dat raakt echt de Amerikaanse ziel dat hij nu gepakt is. Dat is een uiting van die emotie. Zou je dat zo kunnen zeggen? Ja, klopt. Uh, tien jaar geleden was ik zelf bij Ground Zero... en ik liep daar rond terwijl de rook nog uh, opkringelde van die puinhopen daar. Maar daar zag je op de hoek van de straat al mensen die T-shirts verkochten... met opruiende leuzen, zouden wij zeggen. En in Nederland zijn we het helemaal niet gewend... dat USA, USA met de vlag zwaaien. Maar die, die T-shirts lagen daar al te koop. Dat was het sentiment. We moeten Bin Laden aanpakken. En je ziet heel eventjes dat, ondanks de frustratie dat het zo lang heeft geduurd... dat nu de, eindelijk is gepakt, dat die uh, gevoelens, dat opruiende gevoelens dat dat weer heel even boven kwam. Dat zag je. Ik moet uh, al mijn gasten bedanken. Ik had nog zoveel vragen willen stellen. Naida, uh, Bertus en Ron, heel erg bedankt voor jullie bijdrage. Het is vijf voor twaalf. Osama Bin Laden was de onbetwiste nummer één op de lijst van Most Wanted Fugitives. Wie wordt nu de meest gezochte crimineel? Gerlof Leijstra is misdaadjournalist bij Weekblad Elsevier. Goedenavond. Goedenavond. Nou, er komen meerdere criminelen in aanmerking voor de uh, top dog positie nummer één... Laten we even de drie kanshebbers doornemen. We beginnen met nummer drie. Ja, dat is wat mij betreft uh, Alfonso Cano. 62-jarige leider van de Varken, die marxistische guerrilla-beweging in uh, Colombia. De filosoof wordt hij ook wel genoemd. Uh, vooral voor de Amerikanen erg lastig. Dus een uh, ja, goede kandidaat voor deze lijst. En op nummer twee... Wat mij betreft Joaquin Guzman, ook wel El Chapo genoemd, het kleintje, 1,68 meter, dat is de leider van een van de belangrijkste Mexicaanse drugskartels, het Sinaloa-kartel. Maar eigenlijk kun je al die leiders van die kartels wel op de lijst zetten. Elk jaar weer duizenden moorden. Uh, langs de zuidgrens van Amerika. En ze uh, worden ook steeds actiever in de Amerikaanse steden. Ze hebben veel uh, handel in de handen. Dus voor de Amerikanen heel lastig, maar eigenlijk wereldwijd uh, levensgevaarlijk. Dus een goede tweede. En nummer 1 natuurlijk, daar gaat het om aan. Most Wanted Criminal, wie moet dat zijn? Ja, daar zou je zeggen, als de grote baas van Al-Qaeda er niet meer is, dan is het zijn rechterhand. Uh, er worden verschillende mensen genoemd, maar al sawahiri wordt het meest genoemd. En die dook meteen, vandaag ook alweer op, op de lijst van de FBI. Die ook zo'n lijst van de uh, 10 most wanted bijhoudt. Dus een Egyptische meneer, ook een uh, terrorist... Ja, met, met sterren op één, zou ik zeggen. Ja, gezellig zetje allemaal. Gerlof Leisteren, hartelijk dank. Graag gedaan. Naida, ik heb nog even een vraag voor jou. Um, nu dat uh, Osama uh, dood is... Um, we hoorden te dus zeggen... Uh, hij is ook niet meer relevant, Al-Qaeda is niet relevant. Voel je je optimistisch hierover? Zie je dat ook zo? Nou ja, hij is er niet meer, maar Al-Qaeda is er... Uh, er is heel veel gaande in Pakistan. Er zijn heel veel splintergroeperingen... Uh, Weet je, dus de internationale gemeenschap die naar Pakistan kijkt... Pakistan die de macht op Waziristan weer terug wil. Um, er gebeurt te veel. Ik ben helemaal niet optimistisch. Ik hou me hard vast. Goed, geen vrolijke noot om op te eindigen, maar toch een zinnige. Dank je wel, <laughs> Naida, nogmaals. <laughs> Dit was met het oog op morgen, op 2 mei, de dag dat Osama Bin Laden werd gepakt. Morgen zijn we er, uiteraard weer. Dank voor het luisteren en fijne nacht. gaan. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Koken, das ist mein Lust in mein Leben. Hm, mm, okay.